Spelletje met z'n tweeën, een hoorspel van Riz Adrian, geregisseerd door Herman Niels. Maar helemaal niet aan. Voor welk meisje is het moeilijk uit te maken naar welke verdieping die kijkt. De derde verdieping, het lijkt wel de derde. We moeten hem tegenhouden. Dat soort nachtridders. Daar moet ik niets van hebben. Hij steekt de straat over. Hij komt hierheen. Laat het maar aan mij over. Ik zal die zaak wel opknappen. Wilt u even binnenkomen, juffrouw? Uh, ja, zeker. Uh, yeah. Was uh, gisteravond een bezoeker voor u? Ja. Ga zitten, kindje. Liever niet, ik, ik kom te laat op mijn werk. Hij gedroeg zich vreemd, te bezoeken. Hij leek helemaal niet zeker van zijn zaak. Hij komt hier al voor de derde keer, s'avonds. Hij heeft zijn kaartje achtergelaten. Dank u. Hij liep een eeuwigheid in de straat op en neer voor hij binnenkwam. Heel vreemd. U kent hem beslist? Ja. Is er geen familie? Nee. Mij leek het dan... Wij zijn geen familie. Ik zei dat u er niet was. Sommige meisjes hebben dat liever als het verdacht lijkt. Is hij fatsoenlijk? Ja, ik, uh, ik denk van wel. En uh, als u opnieuw komt? Ik, ik weet niet. Uh, ik moet nu gaan. Ik, ik kom te laat. Bedankt voor de moeite. Ach, eindelijk heb ik je gevonden. Oh, jij bent het. Oh, jij bent het. Wat een welkomstgroet. Nou, kan ik gaan zitten? Mm -hmm. Er komt toch geen scène van, of wel? Doe wat je wil. Je zult toch niet gaan schreeuwen, hè? Waarom zou ik? Nee. Nou, ik begin mezelf te voelen als een monster met twee koppen. Hm? De laatste drie dagen loop ik tijdens de middagpauze van het ene café naar het andere. Door de ruiten naar binnen te gluren. En wat is het hier voor een hok? Het zit hier ei vol. Het eten is hier goed. Als je van friet houdt. Ik hou niet van friet. Oh. Nou, wat is er de laatste drie avonden gebeurd? Ik voelde me niet lekker. Ik ben gisteravond naar het huis gekomen. En ik heb aangebeld. Ik had je gevraagd dat niet te doen. Dat weet ik en ik heb je ook nooit gevraagd waarom. Ik nam afscheid op de hoek zoals altijd. Ja je schaamt je over mij. Ze zijn te nieuwsgierig. Wie? Die vrouwen die het thuis besturen. Nieuwsgierig? Ja. Die mensen waar je mee omgaat, wat je doet. Nieuwsgierig? Naar jou? Naar nou, iedereen. Wat is er voor speciaal aan jou? We zijn onvriendelijk vandaag. Ja. Ik heb een boodschap voor je achtergelaten. Ja. Ik vroeg je me op te bellen. Was er geen telefoon in de buurt? Ja, er is er een vlak bij mijn deur. Waar was je gisteravond? In het huis. Ze zei dat je er niet was. Ik was er wel en ik heb je gezien. Waar? Vanuit mijn kamer. Je stond me dus af te loeren. Is die stoel bezet? Ja. Zeg eens, zou u niet ergens anders een plaats kunnen vinden? Waar ja, ergens anders? Nou, kijk, daar, aan die tafel is nog plaats. Dit is hier een tafel voor vier personen. Iedereen mag hier zitten. Meneer, alsjeblieft. Hebt u een uh, intiem gesprek? Iets van dien aard, ja. Waarom zoekt u daar geen tafeltje voor twee personen? Meneer, alsjeblieft. Oh, nou, ik ga al. All right. Kom, we gaan hier weg. Ik wil eerst verder lunchen. Je stond me dus af te loeren. Ja, eigenlijk wel. je deed niks? Je stond me achter je raam te begluren. Ik weet niet eens waar je kamer was. Derde verdieping in het middelste raam. Al drie avonden. Ja. Ja, onze blikken zouden elkaar gekruist kunnen hebben. Dat is ook gebeurd. Ik dacht dat jij me zag. Ja, ik kan niet door de gordijnen heen in donkere kamers kijken. Gek, hè? ik voelde het. Ik voelde dat ik beloerd werd. Waarom hebben ze gezegd dat jij er niet was? Zeggen ze altijd tegen vreemdelingen. Maar ik ben geen vreemdeling. Voor hen ben je dat wel. Ze hebben ze last gehad met bezoekers. Maar ik was een echte bezoeker. Ik stond al ongeveer een uur op je te wachten. Je had kunnen weten dat ik zou aanbellen. Dat ik niet bang was. Jij? Idioot. Bang? Idiot. Dank je. Voor het eerst in mijn leven heb ik me gedragen als een verdomde onnozelaar. Ik liep naar huis. Dat vervelde me het meest. Niet het bedrog... Roe ik me gedroeg. Er was geen bedrog. Die vrouw heeft gelogen. En in ieder geval, jij zegt dat je me afgeloerd hebt. Dat is zoveel als bedrog. Hm. Kom. Hm? Laat we weer weggaan. Het zweet breekt me uit. Het is niet te benauwd. Je moet pas om twee uur terug naar je werk. We, we zouden naar het park kunnen gaan. Om te praten? Waarover? We hebben toch een heleboel dingen om over te praten. Wat voor dingen? gaan zitten. Goed. Het is veranderd, niet? Wat is veranderd? Het klimaat, in zekere zin. Het is nu anders. Hè? Wat is anders? Het klimaat. Het is hetzelfde gebleven. Ik ben niet gek. Oh. Herinner jij je de vorige week? Ja, sommige dingen. Ik kan je geheugen opfrissen. Het staat opgeschreven, ieder woord. Wat bedoel je? Mijn dagboek. dagboek? Dat is een obsessie voor me. Het geschreven woord. Als het eenmaal geschreven is, is het er voor altijd niet. Je kan het doorlopen wanneer je maar wilt. Dat kun je niet met iets wat alleen maar in je gedachten bestaat. Dan vergeet je stukken. Dingen worden weggelaten of bijgevoegd. Daarom heb ik het allemaal opgeschreven. Wat jij gezegd hebt en wat ik gezegd heb. Voelde je je werkelijk niet lekker gisteren? Nee. En eergisteren? gisteren? Ook niet. En je herinnert je niets meer? Ja, sommige dingen herinner ik me. Dat we gepraat hebben over de toekomst. De, dat ben jij... Onze toekomst. De praktische kant van onze situatie. Mijn leeftijd, jouw leeftijd. Het feit dat je moeite had om vriendschap te sluiten. En dat wij vrienden geworden waren. We maakten de balans op. Mijn leeftijd tegenover jouw onvermogen om vriendschap te sluiten. Het kreeg voor ons beiden. Voor jou? Een, een, een ideale overeenkomst. Nee, voor jou was het zo. Een een meisje, een jaar in Londen. Voor je mij ontmoette had je geen enkele vriend. Of staan ze nou misschien in een rij voor je? Grappig. Een week lang elkaar niet zien om over alles na te denken. Het was een idee van jou, niet van mij. Ja. Daarom was je er niet de laatste drie avonden, niet waar? Een week lang elkaar niet zien. Jij denkt diep over alles na, is het niet? Ja. Nou, dan kon je het wel eens mis hebben. Wat? Alles. <coughs> Kom bij mij thuis. Wanneer? Naar kantoortijd. Nee. Maar waarom niet? Ik zei nee. Kom nu mee. Bij mij thuis. Doe eens roekeloos. Neem eens vrij af. Leef. Nee. Vorige donderdag. Zou je toegekomen zijn? Misschien. Maar je wou niet. Dat, dat heb ik niet gezegd. Wat heb je dan wel gezegd? Je hebt het niet gevraagd. En daarom weet ik het niet. Hmm. Herinner jij deze zomer? Die ben je toch niet vergeten? Of wel soms? Nee. Nou, wie heeft de eerste stap gedaan? Hm? Ik was het niet. Ik zal alles nog eens voor je memoreren. Waar hebben we elkaar ontmoet? Je weet waar. Ik vraag het je. Goed dan. In National Gallery. Nou, binnen of buiten? Stom. Of binnen of buiten? He, goed dan. Buiten. Ja. Ik leunde over de balustrade. Ik draaide mijn hoofd om. En daar was je. Nou, wie deed de eerste stap? Ik, hè? Ja, mooi weertje, zei je. En ik zei, ja, mooi. Ik, ik, ik had een schok gekregen, echt waar. Het was de eerste keer dat iemand me op die manier leerde kennen. Nou, wat markeerde jou gisteravond? Ik had hoofdpijn. Ik was werkelijk vol van dingen die ik je wilde zeggen. Ze al een hele week in mijn hoofd rondgespookt. Maar ik verlangde ernaar om ze te horen zeggen en jou te bekijken terwijl ik ze zei. Je herinnert je toch nog wel? Ik dacht, waar moet het op uitdraaien? Dat herinner ik me nog. Oh, wat bedoel je? Ach, ik, ik weet het niet. Weet je het niet? Dat is nou de moeilijkheid. Ik, ik weet het niet. Maar jij bent hier nu en ik ben hier. Als er geen moeilijkheden waren, dan zou geen van ons beiden nu hier zijn. Je had het restaurant niet hoeven te verlaten. Je had niet naar het park hoeven te komen. Maar je bent niet verliefd. Verliefd? Ja. Toe, wat heeft dat er nou mee te maken? Waar over waren we die avond aan het praten? Nou, over de situatie waarin we ons bevonden. Ja, jij bent het nooit geweest, hè? Wat nooit? Verliefd. Op jou? Ja, op, op, op een woord even wie? Ja, ik, ik dacht dat wij twee elkaar volkomen begrepen. Dat, dat, het is toch zeldzaam tussen twee mensen? Ja, daarom vond ik jou sympathiek. Daarom dacht ik ook dat jij mij sympathiek vond. In dat geval is het toch nooit Harry? Maar jij bent niet verliefd. En jij... Nee. En als ik zou zeggen dat ik het wel was dan zou jij zeggen dat jij het ook was, hè? veronderstel ik. Nee. Nee, het is beter zoals het nu is. Ik ben geen goede partij. En jij ook niet. Wanneer heb jij vroeger nooit nou een aanzoek gekregen? <laughs> Neem je dat zo? Je, je bent toch niet aantrekkelijk. Je hebt geen voorkomen. Dat hoef je me niet te zeggen. Misschien toch wel. Nee. Ja, maar je hebt het niet. Je hebt geen flair. Helemaal geen flair. Waar ga je heen? Ik ben niet verplicht hier te blijven zitten om zo, naar zoiets te luisteren. <laughs> je hebt toch geen stijl. Kijk nog eens naar je haar. Het zit in de war. Ik zit altijd in de war. Ik heb heel mooi haar. Wil je graag horen dat je aantrekkelijk bent? Nee. Nou, misschien beter je slotte geen uitzondering. Maar ik ben verliefd geweest. Op wie? Iemand die ik al heel lang kende. En wat gebeurde er? Hij trouwde met iemand anders. Waarom vertel je me dat? Om je te zeggen dat ik die gevoelens ken. Je zou hem nooit gekregen hebben. Hoe weet jij dat? Nou, je hebt hem niet gehad, hè? Dankjewel. Waarom? Omdat je zo heerlijk bent. Wat heb je aan illusies? Wil jij dat ik eerlijk tegen jou ben? De dag dat wij elkaar ontmoeten zou iedereen geschikt geweest zijn. Toevallig was jij het. Dat is niet waar. Wat is dan wel waar? Wat wij toen gezegd hebben, dat was waar. Dat jij mij sympathiek vond. En ik vond jou ook sympathiek. Die middag wou ik niet alleen zijn. Zaterdag. Te huis. Dan is het daar zo eenzaam. Ik ging naar buiten. Ik ging naar buiten om iemand te zoeken. Wie? om het even wie. Maar waarom? Voor de grap. Nou, waarom niet? Het had dus iedereen kunnen zijn. Ja. Iedereen die maar gunstig reageerde. Inderdaad. Maar elkaar beter nooit kunnen ontmoeten. Dat zou ook niet gebeurd zijn als iemand anders met eerst had aangesproken. Ja, die zomer heeft dus niets betekend. Dat heb ik niet gezegd. Goed, ik zocht niet naar jou, hoor. Ik zocht naar niemand. Ik wilde niemand. De deur was gesloten, mijn hele leven was zoals het behoorde. Het was heel goed zoals het was. Het was comfortabel en ik hou van mijn comfort. Ik heb er hard voor gewerkt. Nou goed, dan komt er iemand binnen en wat gebeurt er? Dadelijk complicaties of niet soms? Het is uit met het comfort. Geef jezelf niet prijs, leef alleen voor jezelf. Ja, dat klinkt als een veroordeling, niet waar, en een aanklacht tegen mezelf. Goed, misschien is het dat ook wel. Maar als ik een uitweg zie en ik wil die uitweg, dan maak ik een keuze. Ja, jij, jij, jij kwam zo onverwachts. Het was tijd om thee te drinken en ik dacht net aan mijn thee... Wel nu, jij bent nu in mijn leven en ik in dat van jou. Ik moet weer naar kantoor. Ik loop met je mee. Nee, ik ga wel alleen. Goed, tot morgen dan. Dat, dat weet ik niet. Ik, ik ben hier rond het middaguur. Denk er eens over na. Misschien vind je dat je een betere kans kan krijgen. Dat zou kunnen. En dan weten we misschien meteen waarom we onszelf zo druk maken. Oh. Uh, waarom zit je in het donker? Oh, het is nog maar net donker. Ik zat bij het raam. Ik wist niet dat het al zo laat was. Ik wou je alleen vragen of je soms geen shampoo had. Huh? Ja. Oh, die foto heb ik nog niet gezien. Die werd een paar dagen geleden genomen in Oxford Street. Straatfotograaf. Dat <laughs> is niet zo goed. En is dat je oom of je vader of wat? Nee. Oh, pardon. <laughs> nou, wees maar voorzichtig, liefje. Er is één ding dat ze willen allemaal. Allemaal. Dank u wel, jean Ga je uit vanavond? Ja, ja, ja, ik denk van wel. Amuseer je, liefje. Je bent al drie avonden thuisgebleven, hè? In het donker zitten is niet goed. Bye! Nee. Nee. In het donker zitten is niet goed. De vogel. Wie daar? Waarom niet? Dat is geen vogelkerel, dat is een eend. Ja, een eend is ook een vogel. Wat een slos. Ik ben niet kieskeurig, dat zei ik toch? De gemakkelijkste manier. En dat hier is gemakkelijk. Probeer iemands blik op te vangen. Ik heb er in het oog gehouden. Als je mij niet aangewezen had, zou je het ineens bemerkt. Ja, nou, zeker zeg, ze heeft trekkingen, hè? Dat weet ik blik opgevangen, kerel. Ik heb erg sexy gekeken. Kijk, nog een oogje van haar en een glimlach van mij. Zij doet al het werk, zie je wel. Hé, hey, ze gaat weg. Ik ook. Tot straks. Tot straks. Hé, hey, zeg, waar loop je zo vlug heen? Wat moet dat betekenen? Wat ben was. Wat moet dat betekenen, zeg? Ik wou je net vragen om met je te dansen. Nou, je had mij ook wel graag gehad, hè? Dat vroeg je me, hè? Ik vroeg niks. Nee, praten deden je niet. Maar uh, je ogen zijn me genoeg. Waarom ben je opeens zo gaas om weg te komen? Wil je niet dansen? Je verandert nogal een van mening, hè? Wel, waarom zou je niets opnieuw veranderen? Je, je zou het wel eens... Uh gezellig kunnen we zien. Vrouwen voelen zich op een vreemde manier tot mij aangetrokken, zie je? Ik ga ergens staan waar het goed verlicht is, goed in zicht. Goed in zicht voor iedereen, hè? En eh, dan komen ze met hele kudde aanzetten. erg beschaafd. Waarom eh, vechten voor iets dat je tenslotte toch krijgt, hè? Wie hebt nou zin om te vechten, hè? Oh, de bus halte. Misschien ga ik met je mee. Het <laughs> zou ook gek zijn als ik nou eh, terug naar de land ging. gingen. Nou, eh, als ik moet teruggaan, dan ben jij mijn toegangskaartje schulden. Klein muisje. Je zegt niks. Oh, busje nemen. Goed. De hele bus van onze Pijn, zeg. Kaartjes, alsjeblieft. Kaatjes alsjeblieft, vier penny. Ik ook, vier penny. Wie van ons hebt de andere opgepikt? Ik krijg zelf de indruk dat jij het was die mij oppikte. Ben jij soms. Uh, neurotisch? Je loopt toch niet zomaar rond om iedereen op stang te jagen. Sommige houden niet van in hun verwachtingen bedrogen te worden. Je zou jezelf in vreselijke moeilijkheden kunnen brengen. Zomaar alleen naar een danszaal gaan. Sorry. O, oh, excuseer. Nog honderd meter. Nog honderd meter. Sleutel, waar is die sleutel? De kan je sleutel? De sleutel niet vinden? Het lijkt wel alsof je niet meer weg kan. Ga weg. Jij rotgeet. Raak haakt me niet aan. Weg van praten. Kom me niet weg, ik. Ik ben sterker dan jij. Dat had jij niet moeten doen. Ik verloor mijn evenwicht. In dit geval hou ik wel van vechten. Jij ook, blijkbaar. maar. Nou zeg. Handig. Oh, laten vallen. Nou zeg. 2.10 bon Nou zeg, dat is een beloning hè, kerel yeah. Zeg eens kindje, is dit uw handtas? Ja oh, U hebt geluk, ik vond hem vannacht op de stoep Wist u niet dat u hem verloren had? Nee, ik dacht dat ik hem ergens had laten liggen Er zit geen geld in ik moest erin kijken, ziet u, om, uh, om te zien van wie u was. Nee, er zat geen geld in. Meisje, als u in moeilijkheden verkeert, willen we graag helpen. Ik verkeer niet in moeilijkheden. Heel zeker. Ja. O, dank u wel voor die handtas. Geen dank. Oh, wat ik nog zeggen wou. U snoeg nog al met de deur vannacht, hè, toen u thuis kwam. We schrokken ervan. We verwachten van onze meisjes dat ze... Uh, nou ja, u begrijpt wat ik bedoel, nietwaar? waar? Ja. Dank u wel. Is ze al binnen? Ik ben net op haar kamer geweest. Ze is er niet. Hoe lang staat hij daar al te wachten? Een half uur. En hij blijft er maar staan, onbeweeglijk. Dat kunnen we niet dulden. Dat van vannacht mag niet meer gebeuren. Heb je er net over gesproken? Maar voor zover dat kon, het is heel moeilijk om iets uit te krijgen. Ik denk dat ze in moeilijkheden zit. In elk geval een vreemd meisje. Ja, een vreemd meisje... Uh, breng dat naar het bureau van de gerechtelijke politie, wil je? Oké, okay, Sarge. Verder geen opdrachten voor me, Sarge? Geen enkele. In orde, dan ga ik maar. Uh, wacht eens even. Kijk eens hier. Wat is dat? Ah, nou, staat er zwart op wit. Dat is in jouw straat, geloof ik. Hm. Ah, wat vervelend. Waarom geef je het niet aan iemand anders? Er is niemand anders... Ga is met hem praten, weer. je? Waar is hij? In de verhoorkamer hiernaast. Hm, Hoe lang zit hij er al? Ongeveer een uur. Dat wordt onrustig. Komt het meisje? Hij ja, is onderweg. De wagen is erop halen. All right. Ik zal eens met hem praten. Maar alleen om jouw plezier te doen, kerel. Ja, je bent een toffe vent. Rek het niet te lang, hè? We hebben de kamer nog nodig. Voor de echte boosdoeners die ze vannacht nog binnenbrengen. Nou, wat hoor ik daarover u? Waarom word ik hier opgesloten? Wie zegt dat u opgesloten wordt? Een uur heb ik hier gewacht. De deur is niet op slot. U had weg kunnen gaan als u dat wilde. Niemand zou u hebben tegengehouden. U wordt hier niet tegengehouden. U helpt ons alleen maar. U helpen? In het onderzoek dat we instellen. De onderzoek? U kunt weggaan als u dat wilt, maar als u dat doet, zullen we misschien nog eens bij u moeten aanlopen. En sommige lieden krijgen het op de zenuwen wanneer mensen als wij over uw drempel komen. Ja. Dus veronderstel ik dat u liever hier wilt blijven en ons helpen de zaak optelden. Waarom gaat u niet weer zitten? Om me te vertellen wat u weet. Vertellen wat ik weet? Waarover? Dat moet u mij vertellen. Ja, wat moet ik vertellen? Ik stond alleen maar op het trottoir. Ik heb absoluut niets gedaan. Voor sommige mensen is dat voldoende om last te krijgen. Nou, oh, wilt u mij beschuldigen? Ja, doe maar. Arresteer me maar. Denkt u dat wij dat zouden doen? <laughs> omdat ik stil stond, omdat ik absoluut niks deed. Hoe oud bent u? Nou, ze hebben mijn identiteit al opgenomen. Laten we dan aannemen dat ik ze niet gelezen heb. Oké. u? Ja, thanks. Ja. Hoe oud bent u? 44. Getrouwd? Nee. Bent u er zeker van? Ja, natuurlijk ben ik er zeker van. Ik weet toch wel of ik getrouwd ben of niet. niet. U leidt toevallig niet aan geheugenverlies? Ja, wat praat u over? U bent geen getrouwd man. Dat heb ik er net al gezegd. Precies wat ik zeg. Waarom spreekt u in raadsels? Ik tracht u alleen maar te helpen. Maar waarom? Ik help graag mensen. Waarom probeert u nog niet een beetje nauwkeuriger te zijn? Er zijn gevallen waarin men niet nauwkeurig kan zijn. In het uur bijvoorbeeld. Ik heb niks te verbergen. Ik heb u nooit van tevoren gezien. Ik weet niet over u. Ik weet zelfs niet wie u bent. Ja. Tot voor een minuut wist ik niet eens dat u bestond. Ja, doe maar. Wat? Stel maar een vraag. Welke vraag? Doe er niet toe. Zomaar een vraag stellen is erg moeilijk, vindt u ook niet? Horace, ik heb niet graag dat men mij voor de gek houdt. U wilt dat ik u een vraag stel? Hoe weet u dat ik een vraag voor u heb? En als ik er geen heb, dan moet ik er maar een uitvinden, hè? Alleen maar om uw plezier te doen. Dat zou niet erg eerlijk zijn, vindt u ook niet? We zouden op die manier alleen maar een spelletje spelen, hè? Ik die de vragen uitvindt en u die de antwoorden uitvindt. Maar waarom ben ik dan hier? Waarom vertelt u me niets over dat meisje? Het meisje? Het meisje. Vertel me nou niet dat u zo'n slecht geheugen hebt. Ja, niet als we over dezelfde persoon praten. We praten over dezelfde persoon. Ja, maar hoe, hoe weet ik dat de persoon waar u over praat ook de persoon is waar ik over praat? Oh. Weet u wat je moet hebben om geschikt te zijn voor dit vak? En eerlijk gezegd, ik ben er niet zo heel erg geschikt voor. Geduld moet je hebben. En dat heb ik niet. Ik zal het nooit verschoppen. Geduld heb je nodig om het ver te schoppen in dit vak. Soms word ik zeer ongeduldig. Echt waar. Ik help graag mensen. Ik vind de mensen sympathiek. En de mensen die ik het sympathiekst vind, zijn de mensen die mij helpen. Maar ik vind u niet sympathiek omdat u mij niet helpt. Zodra u mij begint te helpen, begin ik u ook sympathiek te vinden. En alles is toch in orde met haar? Hoe kan ik dat weten? Is er iets niet in orde? Dat moet u mij vertellen. Maar wat vertellen? Hoe vaak doet u het? Wat doen? Wat zou uw vrouw zeggen als het van hem... Ik ben niet getrouwd, dat heb ik toch al gezegd. Oh ja, dat is juist. Sorry. Hoor eens even, ik heb nog nooit tevoren iets met de politie te maken gehad. Ik heb altijd moeilijkheden vermeden. Ik heb nog nooit moeilijkheden gehad. Ja, juist. Wij klissen iemand omdat hij één keertje iets gedaan heeft. En als we er een beetje dieper op ingaan, ontdekken we dat hij het al jaren doet. Het? Wat het? Daar zijn we nog niet achter gekomen. We weten nog niet genoeg over u. Maar dat komt wel. We zullen alles over u te weten komen. En als we eenmaal zover zijn, kunnen we beginnen met de dingen nauwkeurig te bekijken. Er valt niks te weten te komen. Oh, eens even. Ze willen niet meer dat u in de omgeving van dat tehuis rondhangt. Ze? Ja, ze. Wie ze? En het meisje wil niets meer met u te maken hebben. U zit maar als een gek achter de ram, is het niet? Nou. Waar was u vier nachten geleden rond elf uur? Vier nachten geleden? Werd u niet gezien in Charlotte Street? In Charlotte Street? Weet u waar Charlotte Street is? Ja. Weet u niets over een kleine vechtpartij die daar al dan niet zou hebben plaatsgehad? Een kleine vechtpartij? Wilt u beweren dat u het niet weet? Ja. Goed. Tom, heb je nog een ogenblikje? Excuseer me. Ja, wat, Ik wat ben zo. Oh. Bent u het meisje? Het meisje? Kom maar mee. Kijk eens of u die man hey. herkent. Ja. Ja? Wat moet hij hier? Valt hij u lastig? Nee. U houdt die arme man voor de gek, hè? Mensen zoals u raken altijd in situaties die ze niet meer meester zijn... ...en dan vraagt u van ons dat wij de, de hele rotzooi op klaar is niet? Ik, ik heb u niets gevraagd. Vier nachten geleden. Toen zat u in moeilijkheden, hè? Nee. U houdt niet van de politie, hè? Ik, ik, ik, ik, hou, ik hou niet van deze plek. Wat zei het? Hoezo was hij het? Wie nacht? Nee. Dan was het iemand anders. Dat zal hem wel... Wie? Ja, wat hebt u daarmee te maken? Niets. Helemaal niets. Maar als u uw vriend daar binnen het vuur aan de scheden wil leggen... zult u bewijzen moeten leveren. Ik, ik heb niets tegen hem. Ik, ik, ik wil hier alleen maar weg. Hé, Dan mag hij gaan. Ik, ik wil hem niet zien. Dat begrijp ik. Er is een andere deur. Hij kan daardoor naar buiten gaan. Oh, maar... Och, ga even zitten... Wees maar niet bang. We willen het u helemaal niet lastig maken. Wat? Wat had zij hier te maken? U mag gaan. Oh. Bieder. Maar waarom mag ik niet daar nog naar buiten? Omdat ik zeg dat het niet mag. En luister eens even. Wij willen hier niets meer met u te maken hebben. We hebben genoeg werk zonder dat we ons bezig moeten houden met mensen als u. En apropos, mijn groeten aan uw vrouw. Ik heb u al... Over... Maar dat je wegkomt. Ziezo, Sarge. die zaak is afgedaan. Oh, denk je dat? Hij staat buiten te wachten. Hij verzet geen voet. Maak dat voor kwijtraken. Zeg hem dat we hem zullen aanhouden als hij hier op verdachte manier blijft rondhangen. Heel graag. Oh, maar... Mm, wees maar niet bang. Er zal u niets overkomen. Een blonde van het vat. Lekkere biertje, meneer. Uh, wacht eens even. Nee, schenk me eruit. Ik ben zo terug. Ja. Ik zag van niet iemand voorbij gaan. Kom je mee eens drinken? Laat mijn arm los. Vijf minuten maar. Kom mee. Ga zitten. Laat mijn arm los. Vijf minuten. Wat bedoel je? Vijf minuten van je tijd. Laat dan mijn arm los. Goed. Zo is het beter. Wat wil je drinken? Gin of wat anders. Hou me niet voor de gek door weg te lopen hoor. Ja? Is dit mijn glas? Ja meneer. Geef me nog een gin ook. Eén gin. Tonic meneer. Ja. Eén gin. Tonic. Ja. Dank u meneer. Dank je. Ah, drink het uit. Ja, ja, dat doe ik wel. Waarom ben je naar de politie gegaan? Ik ben niet gegaan. Leugenaarster. Goed dan, ik ben een leugenaarster. Je bent er geweest. Ze wilde dat ik naar je keek. Naar me kijken? Ja, ze wilde dat ik zou zien... Wat dat... zien? Ze wilde weten of ik een klacht zou indienen. Een klacht? Ja, ik had het kunnen doen, hè? Wat zou jij dan gedaan hebben? Een klacht, waarom? Nou, ik was het niet. Het was die vrouw van het tehuis. Hmm. Nou, je hebt erom gevraagd, hè? Waarom moest je daar hele nachten rondlummelen? Je hebt er niks verteld, hoop ik. Waarom zou ik er dat pleziertje gunnen? Zij en de vriendin. Ze huh? doen niets anders dan aan elkaar vriemelen. En dan de manier waarop ze naar je kijken. Altijd onderzoekend. Tss, heb jij hier elke avond gezeten? Ik wist dat je hier vroeg of laatst zou voorbij komen. Elke avond? Twee avonden. Hoe kon ik je anders zien? Ik kan toch niet naar het huis gaan? Ik mag me niet op straat vertonen. Tss. Ben je bang? Het is geen kwestie van angst. Ach, je moet niet bang zijn van de politie. Ze zijn je lang vergeten. Je hebt geen gezicht dat je makkelijk onthoudt. Geen opvallende trekken. Oh, Dank je Ik heb je een brief geschreven. Ja, dat weet ik. Je hebt niet geantwoord. Ik heb hem zelfs niet opengemaakt. Hoe wist je dat hij van mij kwam? Hij had van wie dan ook kunnen zijn. Ik wist dat hij van jou kwam. Was je niet van plan om hem open te maken? Later misschien. Sleutel van mijn flat. In de envelop. Hm? Waarom? Stom, hè? Ik wist dat het stom was toen ik het deed. Waarom deed je het? Dan zou je erheen kunnen gaan als ik er niet was en jij zin zou krijgen. Dan zou je kunnen rondkijken. Je zou iets kunnen ontdekken. Dingen te weten komen over mij die je nog niet wist. Nou, glim nog af en toe, wil je? Glimlachen? De mensen moeten denken dat wij een normaal gesprek voeren. Ze kijken naar ons. En neem een teugje van je glas. Ja, ja. Je hebt er nog niet eens aangeraakt. Ik glimlach naar je, glimlach terug naar mij. En wat gebeurt er als ik niet wil? Je moet het niet echt menen. Kijk maar aan, richting mijn ogen. Ja, goed zo. Meen het niet, maar glimlach. Probeer het doen alsof je het werkelijk meent. Ja, zo is het oh. goed. Ja, probeer het af en toe te doen. Doe nou wat ik zeg. Als ik naar je glimlach, dan glimlach je gewoon terug. Ja, goed zo. Probeer het en doe alsof het echt is. Ik probeer het, toch? Waarom vroegen ze me of ik die man was die ze in Charlotte Street gezien hebben? Wie? De politie. Charlotte Street? Wanneer? Vorige week. Een nacht. Ik weet het niet. Nou, kom. Een mooie glimlach. Luister, nou. ik was daar omwille van jou. Ze brachten jou daarheen om naar mij te kijken. Dus het was allemaal omwille van jou, niet waar? En ze hadden een man zien weglopen. Was je met iemand anders uitgegaan? Nee. Wie was dan die man die wegliep? Ja, ik vraag het hen. Wie? Nou, politie. Die weten het ook niet. Waarom praten we dan over? Dat was een gevecht. Men heeft een man zien weglopen. Iemand heeft het gezien. Ja, ik werd gevolgd. <laughs> gevolgd. Ja, dat gebeurt soms. Wie ze jou nou ja. kunnen volgen. Iemand met wie je uitging. Hè? He? Ja. Doe het er ook niet toe. Je doet het vaak, hè? Wat? Hoeveel maal heb je het al gedaan? De honderden keren, zo vaak als ik me overkom. En hoeveel maal overkwam het je? Eenmaal. Je moest erover nadenken. Eenmaal, is dat beter? Wie was het? zou je moeten weten. Ik? Ja. Heeft hij je aangeraakt? Probeer het. Jong? Ja. Mooi? Ja, dat was hij. Zeg dat niet zo triomfantelijk. Dus er was een gevecht? Hij probeerde het. Bovenop de stoep. Ik, ik duwde hem weg en verloor zijn evenwicht. Ik, ik, ik slaagde erin mijn sleutel uit mijn tas te halen. Nee. Waarom gaan wij niet meer samen uit? Het was allemaal zo zinloos. Een glimlach wil je. Meestal was het alsof ik met een vriendin omging. Een vriendin? Veilig. En saai. Maar je zei altijd hoe fijn je het vond. We hielden elkaars handen vast. We praatten erover hoe fijn het was om elkaars hand vast te houden. We dwaalden door het park. We keken naar uitstalramen. We gingen naar concerten. Maar jij hield van concerten. Ik heb er nooit van gehouden. Niet ik had voorgesteld om naar concerten te gaan. Ik, ik weet nog dat jij ervan hield. Maar je zei dat jij ervan hield. Ja, langzamerhand begon ik ervan te houden. Ik hield ervan omdat ik dacht dat jij ervan hield. En jij zat daar en jij haat de concerten. Ik haatte ze niet. Ik hield er alleen niet van. Maar je zei toch maar altijd hoe mooi je die muziek vond. Ja, dat deed jij ook. Ja, we moesten toch ergens heen als het regende. Jij wilde nooit bij me thuis komen. Je hebt het me nooit gevraagd. Toch wel. Ja, één keer. Maar toen was het te laat. Hm. Je hebt weer het gevoel dat je hier met je vriendin zit, niet? Mm -hmm vrouw die ouder is dan ik. Goed zo, ik ben niet beledigd. Ik hou van openhartigheid. Nee. Is dat een echte glimlach? Ja. Zijn we nog altijd vrienden? Oh ja, we zijn vrienden. En toch wil je me niet meer terugzien. Je wilt je vrienden toch niet iedere dag zien, of wel soms? Ik moest in jouw leven komen, nietwaar? Om het voor jou comfortabel te maken. Alles voor jou... Ik tel niet mee. Dat is niet helemaal juist. Oh nee? Waarom ga je niet weg? Wil je dat ik wegga? Die vijf minuten zijn om. Blijf, als je dat graag hebt. Ik wil nog een glas, jij ook. Goed. Een uh, dubbele whisky en een dubbele gin. Dubbele whisky, dubbele gin. Ja, goed. Een dubbele whisky en een dubbele gin. Hij ziet hier nog een zin bij. Nog een dubbele? Ja. Zoals u wil. Ja, dat wil ik. En ik wil 16 shilling van u, meneer. Oh, hier. Dank u, meneer. Alsjeblieft. Ik kan het allemaal niet uitdrinken. Ja, dat zal je goed doen. Schiet er wat nog bij. Cheers. Cheers. We hebben elkaar voor de gek gehouden. Is niet? Hm? En we wisten het niet voor elkaar. <laughs> Geen grijntje gevoel. Weet je wat ik denk dat jij bent? Ik denk dat jij een slet bent. Dank je wel. Geen dank. En hoe staat het met jou? Met jouw gevoelens. Die komen niet makkelijk aan de oppervlakte, hè? Ik hou ze onder controle. Huh? Dat heb ik geleerd. Ja. Vroeger had ik een baard. Daar kon ik me achter verstoppen. En het duurde een hele poos voor de mensen doorhadden wat achter die baard schuil ging. Dat was mijn eerste verdedigingslijn. Waarom heb jij een verdediging nodig? Als ik er één nodig heb. En als ik er één wil. Waarom zou ik er dan nou geen hebben? <lacht> Zag jij niets in mij? <lacht> Zag jij iets in mij? Niet erg veel. Daarom liep ik erin. Jij zag alleen een man in mij. Ja. Afstotend. Mm. Jong. <laughs> niet zo heel jong. Opvallend. Niet zo heel opvallend. Alleen maar een gezicht in de menigte. Inderdaad. Nee. Waarom heb je geen jongere man proberen te vinden? Dat weet ik ook. Jij was toch niet enkel op jacht gegaan, hoop ik? Of wel soms? Ja. Pijnlijk. Ik moet het hele café niet merken. Glimlach. Laat me dan los. De straat slijpen, hè? Hou op, het doet pijn. Spreek zachter. Glimlach. Kan ik glimlachen? Krolse kat. Je had je bedoeling duidelijker moeten maken. Ik had het niet duidelijker kunnen maken. Maar goed, wat zou jij gedaan hebben? Ik zou weggegaan zijn. Ga dan nu weg. Nu is het niet zo makkelijk meer. Oh. Romantische idioot. Wie? Jij. De straat slijpen om de ware Jozef te zoeken. Weet je, dat heerschap moet jou vinden, niet jij hem. En je zult hem niet vinden door in donkere portieken te gaan staan. Je doet me pijn. Wat zou je doen als ik wegging? We zullen samen weggaan. Je zult me niet laten zitten als een verdomde onnozelaar. We hebben genoeg de aandacht getrokken. Iemand heeft ons zelfs opgemerkt. Ik zou een scène kunnen maken. Ik... Ik wil opnieuw die middag beleven... We zijn nog net als toen. Vergeet alles wat we van elkaar weten en begin opnieuw. Spelletjes spelen. We hebben toch de hele zomer spelletjes gespeeld? Alleen speelden we elk een ander soort spelletje. Welk spelletje speelde jij? Een spelletje. waarin je iemand die je sympathiek genoeg vindt op de proef stelt. en hem met een zeker respect behandelt. Je. <tus> yeah. Je bent een aantrekkelijk meisje. Heeft niemand je dat ooit gezegd? Nou, is dat nou zo grappig? Dat kan je niet zeggen, niet na die dag. Ja, maar die dag speelde ik alleen maar een spelletje. Vandaag speel ik een heel ander spel. Wij hebben elkaar nooit ontmoet. We weten niets van elkaar. Jij ziet me. Je voelt je tot mij aangetrokken. Je komt naderbij. Je staat naast me. Wij staan aan de bar. Jij bestelt geen glas. Nee, jij kijkt me aan. Ik, wat moet? Nee, nee, nee, nee. Ik heb geen moed nodig. Uh, dit is een situatie die ik volledig beheers. Nou, uh, <coughs> hebt u zin in een glas? En jij zegt ja. Zeg het dan. Ja. Ziezo. En nu zeg je dankje. Oh dankje. En ik zeg. Bent u alleen? En ik zeg... Ik kom hier om iemand te ontmoeten. Ha, ja, goed. En ik zeg... Is hij hier? Nee. Is het iemand die u goed kent? Nee, niet zo bijzonder goed. Aha, dat klinkt beter. Beter dan wat? Beter dan toen we elkaar voor het eerst ontmoeten. Ik dacht dat we elkaar vroeger nooit ontmoet hadden. Ja, in het spelletje, Nee. Hebben we opgehouden met spelen? Nee, nee, waar waren we gebleven? Um, ach, ja. Ik weet niet of u al dan niet belang stelt in deze dingen... maar ik heb toevallig nogal een mooie verzameling... Uh... In uw flat? Ja. All atse. Och, waarom niet? En nee, te primitief werkelijk worden ga ik niet heen. Is dat het spelletje? <laughs> nee, nou, niet meer. Ja, maar je zou er wel graag heen willen. Het mm. is ja, dus dat goed. Uh, weet u dat u heel mooi haar hebt? Het zit in de waar. Het zit altijd in de waar. Het is heel fijn haar. Fijn haar is moeilijk in te tonen. Je bent niet erg subtiel, zeg, met je complimenten. Waarom loop je mag daarna? Hm? Ieder normaal mens zou dergelijke zinspeling ogenblikkelijk begrepen hebben. Ben ik dan niet normaal? Je doet niet normaal. Word je dronken... Ik heb een hoop te drinken gegeven. Ik drink anders nooit. Ik drink helemaal niet. Eén glas sherry met kerstmis, dat is ongeveer alles. De dag waarop wij elkaar ontmoeten. Toen zou je ook niet zijn meegegaan. Hoe weet je dat? Je zou weggelopen zijn. Je deed niets, dus weten we het niet. Maar we zouden het nu kunnen uitvissen. Oh. Laat het een spelletje zijn. In een spelletje kun je daarna alles uitvegen. Maar het zou geen spelletje zijn. Nu niet. Ik verlang naar je. Alleen maar om door mij getroost te worden. Nee. Houd je mond. Waarom ben je bang voor de mens? Ze zien meer zitten zoals ik ben. Ze zien jou daar zitten zoals je bent. Dan is er iets normaler dan dat twee mensen die samen uitzien om een glas te drinken. Waarom ben je zo bang? Huh, bang bang van de mensen hierbinnen. Ik ben zelfs bang om gezien te worden op straat. Je kent de reden. Jij bent bang van alles, hè? Jij bent geen moedige man. De hele zomer was je bang. Tee, je handen. Je handen waren altijd klam. Jouw handen waren klam. Wel, nee, de jouwe. Ik weet wat er scheelt met mijn handen. Mijn handen werden door andere handen vastgehouden. Droge handen. Tee, weet je? Jij zou werkelijk een valse baard moeten hebben. Je zou hem kunnen meedragen in een doosje. En dan als je een van je grapjes wil uithalen... dan kon je hem eruit nemen en hem aandoen. Heel amusant. Je zou zeven baarden kunnen hebben. Ieder met een verschillende kleur. Eén voor elke dag van de week. <lacht> ik ben niet bang voor de waarheid. Jij wel. Nee. Vroeger verlangde ik ernaar dat je voor de deur van het tehuis kwam. Maar jij zei van niet. De eerste nacht, ja. dat was het de eerste keer dat iemand achter me aankwam. Weet jij dat je mama maar één keer echt geraakt hebt? <laughs> en weet jij wanneer dat was? Vanavond toen je me kneep. Oh, spijt me. Dat hoeft niet. Wees trots. Wees tenminste trots op iets. Ga met me mee. Nee. Bang? <laughs> nee. Jij bent bang. Waarom zou ik bang van je zijn? <laughs> Het was echt fijn, hè? Die hele zomer. Veilig en saai. Daarom wou je me terugzien, hè? Omdat het veilig was. En omdat het saai was. Wel nu, het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer. Waarom uitstekend met jou? Omdat er geen verschil is tussen ons. Met jou omgaan is net hetzelfde als met mezelf omgaan. Dat bedoel je toch niet waar? Hetzelfde als met een vriendin omgaan. Het hoeft nou niet meer. Dat moet je weten. Maar jij bent bang. Ja, jij hebt je dagenlang verborgen in het tehuis. Het politiebureau. Als een bange kat kwam je naar buiten... Ik ben blijven staan bij het einde van de straat. Alleen maar om naar jou te kijken, om jou te zien. En jouw handen waren klam, niet de mijne. Mijn handen werden ook door andere handen vastgehouden. Droge handen. Waarom beproef je, je geluk niet hier? Mag ga he? je heen? De hele boel maakt me misselijk. Probeer het maar met de baarman. Die lijkt me wel geschikt voor jou. Hij zou je ware Jozef kunnen zijn. is geloof ik al een poosje geleden dat we gelegenheid hadden om eens te praten. We houden wel graag een oogje in het zeil om te weten wat onze meisjes uitvoeren. Sommige tehuizen zijn zo onpersoonlijk. Wij houden er van belangstelling te tonen. Ik begrijp het. Wel, hoe maakt u het? Goed. We hadden graag even gepraat over Over die, die zaak op het politiebureau. Wist u dat wij het waren? Natuurlijk. Het leek ons toen het meest zinnige wat we doen konden. Hebt u geen moeilijkheden meer gehad? Nee. Ik vind het jammer dat we het zo ver moesten drijven, maar het leek ons Ik zou de... willen dat u er niet meer over praat. Oh. Natuurlijk, natuurlijk. Lust u geen kopje thee, liefje? Nee, nee, dank u. Weet u, de meeste meisjes die we hier krijgen, blijven niet al te lang. Ze knopen vriendschapsbanden aan... Met andere meisjes. Ze gaan groepjes vormen. Ze huren een vletje met z'n drie of z'n vieren bijvoorbeeld. In de mooie wijken van de stad. Hemsted, Heigier. Ze blijven hier een poosje om hun manieren te verfijnen als ze voor het eerst naar de stad komen. Als ze daarmee klaar zijn, gaan ze weg. Ach, dat, dat is heel zinnig. Ze blijven contact met ons houden. Dat spreekt vanzelf. Oh, een groot aantal van onze meisjes verblijven in alle delen van de wereld. Wou u dat zeggen? Oh, begrijpt u me alsjeblieft niet verkeerd. Ik wist niet dat u mij zou vragen hier weg te gaan. Oh, maar daar is geen sprake van. U mag hier zo lang blijven als u wilt. Ik zeg enkel maar wat sommige andere meisjes gedaan hebben. Wat de meeste meisjes gewoonlijk doen als ze eenmaal manieren hebben gekregen. Natuurlijk is het prettig om te weten dat ze, dat ze nou fletjes delen met uh, meisjes. Meisjes van hun soort. Ja, indien iedereen hier doorlopend bleef, dan, dan zou dit huis eenvoudig een pension worden. Het zou helemaal geen tehuis meer zijn. Nee, ik begrijp het. Ja, u bent natuurlijk absoluut vrij om hier te blijven zolang u wilt. Ik dacht alleen maar dat u graag zou weten wat de meeste meisjes doen. Dank u. Bent u zeker dat u geen kopje thee wilt? Nee, dank u. Ik heb nog een en ander te doen. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Wat een slordig meisje. Wat een muisachtig ding. Oh, zit je weer in het donker? Oh. Jij zit altijd in het donker, hè? Ik heb geen shampoo meer. Heb je niet een paar kousen voor me? In de tweede laag. Met de mijne kan ik niks meer aanvangen. Geen enkel volledig paar. Ik heb vanavond vergeten anderen te kopen. Eh, ze hebben me gevraagd om weg te gaan. Wie? Beneden. Je laat je toch zeker niet overdonderen door die oude wijven. Ze zitten ook voortdurend door mijn kop hoor. Maar het bevalt me Het is goedkoop en goed gelegen. Vooral als je kamer vloer is. Aan de achterkant weet je wel waar het altijd donker is. Als je dan verzoeken verwacht, dan doe je het licht uit. <lacht> en je laat het raam wijd overstaan. <lacht> We ga weg. Ik heb een vriend die me iedere nacht bezoekt. Hij woont hier om zo te zeggen en die betaalt de half uurprijs. Uh, uh, ga je uit? Ja. Uh, neem maar wat je <lacht> nodig hebt. Nee, mijn kamer gelijk is aan de achterkant, schatje. Je moet een non zijn om hier boven te blijven wonen. then better, better, wat doe jij hier in mijn kamer? Wil je je sleutel niet terug hebben? Je had hem met de post kunnen opsturen. Ik dacht dat je dan misschien nog eens zou schrijven. Je hebt niet eens op de eerste brief geantwoord. Waarom zou ik dan een tweede schrijven? Heb je hem gelezen? Nee. Het uh, was een stomme brief. <laughs> Krijg jij hier nooit eens bezoekers? Af en toe loopt er eens iemand aan. Je hebt maar één kopje, één bordje, één soeplepeltje, één theelepeltje... Eén mes, één vork... Heb je overal gekeken? Naar alles? Ik had honger. Waarom ben je gekomen? Ik vroeg me af wat je zou doen. Doen? Als je door die deur binnenkwam en mij op je bed zag liggen. Nou, ja, dan weet je het. Ik deed wat ik altijd doe. Ik deed mijn jas aan en ik ging op mijn stoel zitten. <laughs> ik dacht dat je misschien zou denken dat het een andere zet van het spelletje was. Spelletje? Mm, we hebben het nog niet uitgespeeld. Uitgespeeld? Jij liep naar buiten. Mm. Weet je waar ik geweest ben? Ik ben even uit geweest. Dat doe ik vaak nu. Ik heb een café gevonden waar iedereen blijft zitten in volmaakte stilte. Nooit een geluid. Het is er zo rustig dat ik soms hardop in de lach wil schieten. Het is een manier om de tijd te verdrijven. In een hoekje zitten en proberen je lach in te houden. Het spelletje dat wij spelen. Ja, wij speelden de hele tijd spelletjes, hè. Hier speelde ik ook spelletjes. Mijn hele leven is één spelletje geweest. En ik beleefde pret aan die spelletjes. Gaan werken is één van die spelletjes... Ik heb een hekel aan koken. En als ik met koken klaar ben, heb ik een hekel om te gaan zitten en om te gaan eten. Maar je maakt er een spelletje van en het wordt grappig. Het praatspelletje. Wat voor spelletje is dat? Het spelletje dat je speelt als je met jezelf praat. In je kamer heb je zelf als gezelschap. Ja. Daarom heb ik niemand nodig. Ik hoefde je nooit te vragen naar deze kamer te komen. Jij was hier. Weet je wat ik binnen in me meedraag? Vijf glazen bier, vijf glazen. Was ik Denk hier? Erom. Ja. Waarover spraken we? Oh, over alles, over alles en iets. Maar je praatte niet met mij. Ik was niet hier. Toch wel, jij was hier. Maar als je spelletje speelt, dan moet je je aan de regels houden. En dat deed ik niet. Ik vroeg je om te komen in mijn leven... We hadden tot in het oneindige door kunnen gaan op de manier waarop we bezig waren. En jij zou er ook mee doorgegaan zijn. Ja, misschien wel. Ik had je dus niet moeten vragen om te komen. Ik speel mijn spelletjes en jij speelt de jouwe. Huh? Wil jij het spelletje spelen dat we die andere avond begonnen zijn? Ik ben het niet, hè? Jij, op een bed in een donkere kamer, wachtend om te zien wat een effect het zou maken op de persoon die binnenkomt. Je was niet gekomen om mij te zien, je wou alleen maar zien wat een effectje zou maken. Nou, zoiets is een spelletje om alleen te spelen. Het kan met z'n tweeën gespeeld worden. Wat zou ik nou eigenlijk moeten doen? Als ik naar je toe kom, wat zal er dan gebeuren? Wat verwacht je? Ik zou allerlei gemeene dingen kunnen doen. Verwacht je dat ik naar je toe kom? Ben je teleurgesteld dat ik niets deed toen ik in de kamer kwam? Er is toch niets verkeerds aan om op iemand te wachten? Iemand? Iemand die je zou kunnen... Iemand die wat zou kunnen? Ach, goed, dan waarom niet? Iemand die je adem zou kunnen benemen. En deed ik het? Nee. Ja, maar waarom ik dan? Als mijn uiterlijk je niet beviel, waarom moest je mij dan uitkiezen? Waarom deed je dat? Het was me alleen om de toenadering te doen tot jou. Ah, opgehitst. Op jacht. De meisjes gaan best met z'n tweeën op jacht. Zo deden ze dat tenminste in mijn tijd. Het was een geluk dat je mij vond. Je had echt in moeilijkheden kunnen komen als je op iemand anders was gevallen. Ah, ik zal thee zetten. Je hebt maar één kopje. Als we hem delen. Eén kopje... Eén theboutje. T voor toe. Tie voor toe en toe. Waarover tiende? spraken we? En wanneer? Nou, oh, hier. Ik wil het weten. Veel te intiem. Maar als ik hier geweest was, dan had ik het geweten. Ik heb de hele zomer gewacht. Waarop? Op, op, op jou. Dat je iets zou zeggen. We hebben gepraat. Ah, gepraat. We hebben nooit opgehouden met praten. We discussiëren over allerlei dingen. We hadden. Veel interessante gesprekken. Meen jij dat werkelijk? Ik dacht, nou, hij zal er wel eentje zijn van het soort dat traag start. Hè? Hij is een mannetje en ik ben een wijfje. Er moet iets gebeuren. Maar ik maak niet zo'n indruk op iemand en jij even min. Op dat punt hadden we veel gemeen om mee te starten. Je bent mooi. Mooi. Ik zei het je zo vaak. Oh, hier in deze kamer. Nou, ah, sorry. Dat ontsnapte me zomaar. Maar waarom heb je me dan niet gezegd? <laughs> jij zou het geloofd hebben. Een verstandig meisje als jij. <laughs> je had het kunnen proberen. Dat heb ik gedaan. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het geprobeerd in het café. Toen was het te laat. Uh, waarover hebben we nog meer gepraat? Mm, over jou en mij. Over ons... Ons leven samen. En wat heb ik gezegd? Jij? Ja, ik. Als ik hier dingen tegen je gezegd heb, dan heb ik wel het recht ze te weten. Je hebt niet veel gezegd. Nou, ik moet nog iets gezegd hebben. Je was iemand die goed kon luisteren. Je maakte geen oh. ruzie. Geen conflicten, geen vervelende vragen. Wat ik wilde dat je op het juiste ogenblik zei, dat zei je. Wat? Het was zelfs geen taal. Het waren gevoelens. Reacties. Rijk me de thees eens aan, wil je? Dank je. Suiker? Ja. Dank je. Als ik je hierheen had gebracht, zou de hel losgebroken zijn, nietwaar? <laughs> nou, een klein helletje dan. Een helletje van die mandal. <laughs> Dat geloof ik niet. Maar als je alleen op de kamer zit, dan heb je het zoals je het wilt. Eh, neem een theeboutje eruit als het straatje, jongens. Ik eh, zocht naar je dagboek. Gevonden? Nee. Overal gezocht? Mm -hmm. In al de laden? Ja. Heb je alle laden doorgesnuffeld, mm -hmm. onder het kussen gekeken? <laughs> er is geen dagboek. Maar je hebt het gezegd. Ik weet wat ik gezegd heb. En om op het gepaste moment iets te bewijzen, had ik een dagboek nodig, nietwaar? En als je er geen hebt en je hebt er één nodig, dan grijp je er maar in uit de lucht. Nou, waarom niet? Het is maar een woord. Waarom hadden wij niet samen kunnen hebben wat we hier hadden? Speel jij spelletjes op je kamer, heel alleen? Ik wacht. Waarom? Gewoonlijk. Nou, tot er iets gebeurt. En wat gebeurt er? Gewoonlijk niets. Ben ik mooi, nu? Ja. En wil jij een mooi meisje? Uh, ja. Mij? Nee? Ja. Maar niet buiten. Buiten ben ik niet mooi. Uh, nee. Waarom? Ja. Je zou me niet geloofd hebben, niet buiten. Misschien toch wel. Met de verkeerde voet gestart, zie je. We hadden met de goede voet moeten beginnen. En begin is belangrijk. En hier, Och, in deze kamer? Hier heb je niets nodig. Hier doe je wat je graag wilt. Nou, laten we dan spelen. Spelen? Ja, het spelletje. Het spelletje dat jij hier in deze kamer speelt, heel alleen. <laughs> Als ik mooi ben. En wil je mooi zijn? Mm -hmm. Kan ik je mooi maken? Mm -hmm. En als dan een leugen is? Dat zal het niet zijn. Niet in het spelletje. We zullen de regels definitief vastleggen. Dan kunnen we die namiddag over doen. De namiddag, doen we elkaar ontmoeten. Laten we opnieuw starten. Maar dan met de goede voet. Ja. Nu? Nee, niet nu. Morgen. Morgen? Ja, dan is het zaterdag. Herinner je je? Het was een zaterdag. En jij bent vroeger al verliefd geweest en jij weet wat het is. Mm -hmm. en ben je het nu? ja. En, en je zou met gelijk wie instemmen? nee. met mij? ja. <laughs> waarom heb je dat dan nooit gezegd? het was aan jou om dat te zeggen. en ik deed het niet. en ik ben mooi. heel mooi. waarom wou je me niet meer zien? Het had geen zin meer. En nu? Nou is het iets anders. Hoezo? Omdat ik hier ben. Uh, ben je vroeger nooit met een man... Nee. Dat is iets wat me altijd verbaasd heeft. Hè. Daar kon ik nooit overheen. Zo'n mooi schepseltje dat kennis maakt met iemand als ik. Mooi? Precies. Waarom kwam je toch nooit mee tot aan de deur van het tehuis? huis? Ja, dat was niet nodig. Jij was hier. Je had me die namiddag... ...hierheen moeten brengen. Dat wist ik niet. We hadden de hele zomer samen kunnen zijn. Ben je verliefd? Ja. Nog altijd? Nog altijd. Op wie? Dat is niet fair. Dan ben ik het ook. Zeg het. Wat? Nou, zeg wat je zou moeten zeggen. Tegen jou? Zeg het. Dat ik... Eh, ja, zeg het dan. Ik, uh, ik, ik wil het je horen zeggen. Morgen. Ik zal het je morgen zeggen. Laten we nu gaan slapen. Hè? Het bed is voor jou. Ik zal op de ja? vloer gaan liggen. Of, nee, wil je nee, terug naar het huis? Eh, nee, daar ga ik niet meer naartoe. Uh, als je wilt. Ik bedoel, uh, het, het is jouw bed. hè? Ik bedoel, ik kan in het bed slapen en dan ja. jij bovenop de lagers. Of uh, nee. nou natuurlijk jij in het bed nee. en dan ik op de lagers. Nee. Morgen. We zullen morgen opnieuw beginnen. Bij het begin. Morgen vroeg. In de namiddag. Het was een namiddag. Het was vier uur. Tijd voor de thee. Er <laughs> staan je nog een paar schokken te wachten, dat verzeker ik je. <lacht> Met wie denk je dat ik al die tijd uitgegaan ben? Ik ben blij dat je het licht hebt uitgedaan. Het eh, is maanlicht. Saai, kerel, dacht je, hè? Nou, je zal merken dat ik erg verschil van de kerel die je altijd in mij gezien en hebt. En ben ik moe... Helemaal verschillend. De mensen denken dat ik saai ben, ik weet het wel. Kleurloos. Kleurloos. Ze zien me alleen maar als ik buiten ben. Ze zouden mij eens moeten zien in actie. In actie. Een echte demonstratie met vuurwerk. Echt vuurwerk. Niet van, van die vochtige voetzoekers als van jou. Die met de sissel uitdoven. Het zou ze een sok geven. Dat verzeker ik je. Hier zou ze moeten zien. Hier, ben hier. hier. Samen met jou. Natuurlijk ben je hier. Vanzelfsprekend. We gaan slapen. Ik, ik wil niet ophouden. Ik begin pas. Morgen. Hè? Een echte demonstratie met echt vuurwerk. Ik kan de sputterende boeren liever tegenhouden. Praten. Praten is dat niet eerlijk, hè? Woorden, woorden, woorden, woorden. Morgen. Mijn woorden troffen doel. Mooi, ze troffen doel de hele zomer. Morgen, lang. Morgen, morgen, morgen. Wou jij niet naar National Gallery vriend? Uh, oh, ja, ja, inderdaad. <laughs> dat dacht ik wel. Nou, we zijn er net voorbij. Neem de volgende al te Ja, ja goed. Dank u wel, hoor. Okay. nou, geeft niks. Ben je geweest? Hm? Ik werd vanmorgen wakker. Niemand hier, dacht ik. De hele nacht was weer een droom. Ik heb weer met mezelf gepraat. Ik ging naar het huis. Niemand wist daar iets. Of ze wilde niks zeggen. Ik ken u niet. Ken je me niet? Wat praat je over? Wij hebben elkaar nooit ontmoet. Hebben we elkaar nooit ontmoet? O oh. <laughs> ik begrijp het. Goed, ik zal weggaan en terugkomen. Aha. Ah, mooi weertje. Ja, mooi weertje. Ik geloof dat wij elkaar tegen het lijf gelopen zijn, als vreemde. En direct beginnen we te praten. Gewoonlijk praat ik niet makkelijk met vreemden. Dat is ongewoon, hè? Een mooi meisje als u. Mooi. Precies. Misschien hebben we iets met elkaar gemeen. Ik dacht zo, het is bijna tijd voor de thee. Op zaterdag heb ik thee in huis altijd. En ik heb altijd genoeg voor twee personen. Voor het geval iemand zin zou hebben even aan te lopen. Misschien. Uh, hebt u wel zin? In een kop thee? Ja, daar heb ik wel trek in. Dan gaan we maar. Zullen we gaan? Goed. Kom. All right. U luisterde naar Spelletje met zijn tweeën. Een hoorspel van Riz Adrian uit het Engels vertaald door Jeff Gerards. Hij was Hans Veerman, zij Ina van der Molen. Tine Medema en Nels Snel waren de twee oude vrouwen. Joke Hagelen, het buurmeisje. Willy Ruys, de detective. Tony Folletta, de wachtmeester. Harry Bronk en Hans Karsenbarg waren de twee jongens en verder werkten mee Han Koenig en Gerrie Mantel. Max Westra zorgde voor het geluidsdecor en Adrie Lievensen voor de technische realisatie. Regie Herman Niels.